Gert Kluuk met het NOS Journaal. In Rotterdam is een man overleden nadat hij in zijn huis door twee honden was aangevallen. De honden waren van het ras American Bully XL, meldt het AD. Volgens de krant was de ene hond van de man en de andere van zijn kleindochter. Hij zou zijn aangevallen toen hij de vechtende honden uit elkaar wilde halen. De politie heeft de dieren afgemaakt. De Bully XL werd in 2017 in Nederland op een lijst met risicohonden gezet... Het Verenigd Koninkrijk introduceerde in de afgelopen jaren... strenge regels voor het houden en fokken van deze honden... na meerdere dodelijke bijtincidenten. De Indonesische president Prabowo Subianto heeft een bezoek aan China afgezegd. Aanleiding daarvoor is de onrust in eigen land. Al vijf dagen zijn er gewelddadige protesten in de hoofdstad Jakarta. De betogers zijn woedend over een riante woontoeslag voor parlementariërs... de beroerde economische omstandigheden en werkloosheid en het politiegeweld. Onder druk van de protesten wordt nu de toeslag afgeschaft... maar dat heeft de gemoederen niet gekalmeerd. Zo werden gisteren in de stad Bakassar overheidsgebouwen in brand gestoken. Drie ambtenaren kwamen bij de brand om het leven. Op tientallen plekken zijn vannacht fietstochten georganiseerd... naar aanleiding van de gewelddadige dood van Lisa uit Apkoude. Onder het motto De Nacht is Ook Van Ons... fietsten mensen vanuit het centrum van verschillende steden... naar plekken die bekend staat als onveilig gebeurde in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Groningen. In de meeste plaatsen begonnen de fietstochten rond middernacht. Sivan Hassan heeft de marathon van Sydney gewonnen. De Olympische kampioene en meervoudig marathonwinnaar... kwam solo over de finish bij het Opera House. Ze liep een tijd van 2 uur, 18 minuten en 22 seconden. En daarmee is ze de snelste vrouw ooit op een marathon op Australische bodem. Het weer, veel bewolking, soms wat regen. In de loop van de ochtend breekt in het westen de zon af en toe door. Vanmiddag kans op een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Zandvoort.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 Gewoon een gezellig uurtje warming-up... naar het Formule 1 weekend eh, hier in Zandvoort. Want vandaag is het natuurlijk zover. Ik ben om 4 uur gaat het beginnen. En als het goed is, kunt u op CFM Zandvoort alles meeluisteren... en genieten vanmiddag hoe het allemaal ruilt en zeilt met de, de Formule 1... en of eh, Max Verstappen eh, het gaat doen. Tot nu toe heeft hij het nog niet zo goed ge, ge, gepresteerd. Maar eh, hij is langzaam, zegt hij zelf ook. Dus eh, we zijn benieuwd. Een hoop gezellige muziek hier in Zandvoort, uit Zandvoort. Een bijzonder goedemorgen. Oh. Nog mag je er maar in. Het leven krijgt weer geur en kleur, we gaan. Ik schiet van kwade oh. kriepel in ons bloed. hebben belak aan werken, willen ons versterken, Britse zeewind is daarvoor toe. Vragen Amsterdam maar waar die zomers hij zomer-gene gaat, hij antwoordt met het land dat zijn gemak. Ik wil alleen naar Amsterdam, voor, zand voor het bij de zee. De adel van ons land, de brave vid En Kattenburg en Uilenburg ligt door elkaar in stand. Haai, jij, en monte Carlo, Zwitserland, ik doe niet mee. Ik wil alleen naar zandvoort, samen zandvoort bij de zee. De zandvoort Voldoet de poëzie als de vaden lichten aan de zin. De bananen schillen, werkelijk een izillen. En de zwensels uit de Rude vreemd. Opgestroopte kousjes en katousjes, extra pijn. Kijk hoe democratisch we daar zijn. I want to go to Marge. Margay, just do to me. I love to lay it. And catch the market breeze And play a ring of roses with the Shigsies in the sea. You can have your Monte Carlo Dixie lander oh I want to go to Mark Where the black eyes winkles grow En al allemaal even flink meezingen dat de muren scheuren en kraken. Ik ga alleen naar bald. De, de adel van ons land, de Brabant zitten stal. Kat en Kattenburg de Burg en alle burg met de elkaar gestaan. Ga jij mannen om te karlo? Ik zie en ik doe niet mee. Ik vind alleen maar van voor de voorbij de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 Groetje en het zusje, ome Piet, tante Piet En met die familie hus af naar Zandvoort, bij de zee Nieuwe broodjes, koffie Oh, Oh, het is zo zaligheid, wanneer je van de duinen glijdt, In Zandvoort, bij de zee Mama zit in een kuil die kleine kies gegraven had en vader staat te grinnikken bij het gemengde bad. Mama zegt dat er man een oude seissies is. En tante roept schij uit, nu zus, de zee is hier zo fris. Ze plast en tilt met brede zwier haar waaierrok omhoog. Maar plotseling geeft ze gil en schreeuwt, de zee zit in mijn oog. In het helder wit flanellen De ridders van de koude grond, een kwartje in de zak. Die prefereren Zandvoort, want je vindt er meer natuur. Oh, stem de banaal en Monte Carlo veel te duur. Die gaan ze maar naar Zandvoort, zo beweren ze met klem. En zingen keurig met hun halve zachte Fosco-stem. Rusje, homen, piet, dan de piet. En de hele familie rusje, haar, haar, haar, haar, haar, haar, haar. Nee, dan roe ik er, schort die nee. Hoor, het is zo'n zalheid, wanneer je om de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 De vogels zingen weer hun lied, en iedereen geniet, want het is zomaar. Kijk, de buurvrouw van hiernaast, heeft haar kleed. Zandvoort is vandaag druk bezocht. Maar het hele weekend al druk bezocht, hè. De Grand Prix van Nederland. De Grand Prix Formule 1 van Nederland. En dat is Zandvoort natuurlijk. Misschien wel de ene en laatste keer. De Grand Prix van Nederland is ook wel de heilige Grote Prijs van Nederland. En de Formule 1 heilige Dutch Grand Prix werd het genoemd. is een race uit de Formule 1 die tussen 1952 en 1985 uh, 30 maal gehouden werd uh, hier in Zandvoort.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 Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Alpa's strooien goed en moe haar bloesje voor de dag. De meisjes maken stijve paalvol in de haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze stappen naar het station en vader zegt acuut verkeer. Zandvoort! ZANG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 Antonio. We zitten op het Spaanse strand. Net als in Holland. Hand in hand. Ik zou niet genieten lieve schat. Als ik jou hier niet bij had. Antonio. Antonio. Zo noem ik jou. Al heet je Toon. Maar dat klinkt hier zo doodgewoon. Ik zeg dat ik weer in Holland woon. Voorbij, dan ga je lekker mee met mij, Antonio. Antonio, ik zou echt niet weten wat ik moest, want hoe hou ik zo'n kerel koest, Antonio? En nog even en dan gaan we weer koffers bakken, vakantie naar het Spaanse warme zand. En mijn toon en ik gaan lekker liggen bakken zo samen in de zon, niks aan de hand. Here in Holland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 Ich war hier früher. Mal mit Revier. <lacht> das ist ein Stück ihr Heimat hier. Hoch der Trasse mit deutsches Bier. lebe Lebensantwort. Anders mehr. <lacht> Sieht bitte schön aus hier. Ah, man hier, Sie da! Wo ist das Hotel Germania? Bitte? Hotel Germania! Oh, man, ja. Ja, dat dus kunnen ze je nu wel even kwik zagen. Dan gaan ze je daar de trep hef. En slaan ze je links hem. Dan laufen ze je rechtuigend. Dan laufen ze je erbovenop. Dankeschön, je dankeschön. dank je Alles vind je schoon in Holland. Ja, vinden ze? Ja, ze alles ja, weer is wie dat kan wie vroeger. Ja. Je kunt even aanvangen, wens je voelen. <tie> maar dan moet je je wel van te even afklingelen. <tie> Bidden. Ja, afbellen. Uh, opbullen, uh, Opballen. Ach, telefonieren, meiden ze. Ja, telefonieren. Maar waarom dan? Nou, uh, de vorige keer lagen we nog in bed. <tie> Ach zo ja, aber sei voorzicht Ja, ja Es geht wieder los Zou je denken Ze sind nog zo so muur van de vorige keer <lacht> Nein, aber ze sind toch uh, niet kwaas eh? Bitte? Kwaas wat was, was hij, Klaas? Nou, eh, uh, bes, bas, bos, bus. Beuze! Ja, beuze. <tie> nee, wie is zit niet beuze? Nee, zij wel tegen elkaar. <tie> maar mochten ze nou eventueel wel beuze zijn, dan denk je ze immer maar aan die Hollandische lied van de Heilige Holle Houten de Muus <tie>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 Ik vind het heel leuk. Ik uh, <laughs> heb er niet zoveel mee, hoor. maar uh, nee, wij zijn erbij. CFM antwoord. U kunt meeluisteren vanmiddag uh, de race. Ik om 4 uh, uur gaat het beginnen. En ze kunt u het allemaal live volgen op uh, de radio. CFM antwoord muziek. De Ramblers hoort u nu met een plaat kopen in 1941.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 Om alleen voor jou te leven Ik wil alles, ik wil alles voor je doen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 de Formule 1, oftewel de Grand Prix. En ook de Grand Prix van Nederland. Nou, laten we hopen dat het vandaag allemaal goed gaat. Muziek, daarvoor zit u aan uw radio gekluisterd. Rijk de Gooier en Johnny Kraai met: Ik ben zo blij. Een opname uit 1957. Ik ben zo blij. Zo blij. Dat Bruce van Boren zit er niet opzij. Ik ben zo blij. Zo blij. Dat Bruce van Boren zit en niet opzij. Een zanger van de opera.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 met wachten op de ooievaar, de wieg stond poosje klaar. Tralalala, -la tralalala, -la -la -la. het was een schatje van een kind en werd door iedereen bemind. Tralalalala, tralalala, -la -la -la -la. en toen het in het badje werd gezet, zei hij: kraaide het van pret, ik ben zo blij. Kleef er tien. Geen wonder, ze weet je was een stijf voor bissie. Daar ben ik van moet en niet opzij. Er kwam vandaag een dwangbevel, maar ik kreeg heus geen kippenvel. La la, la, la. La, la la. Mijn vrouw werd rood en daarna bleek. En was de heren dag was streek. la la. Maar ik zei, kind, die zorg gaat weer voorbij. Dus ik als lauwbal. Zo blij, zo blij, dat wil ik gebeuren, zit er niet op zee. Ik ben zo blij, zo blij, dat wil ik gebeuren, zit er niet op zee. Allemaal, ik ben zo blij, zo blij, dat wil ik gebeuren, zit er niet op zee. zo blij, zo blij. Oh ja, nou, jongen, het is afgelopen. Ik zing dwars door het etiket heen. Dat veneusvervoer zit er niet opzij. Ik ben zo blij, zo blij.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 Elke dinsdag doet de bot de dinsdagavond Alle huizen aan van ons land. En ze leert de mensen weer een beetje vrolijk zijn. Overal waar zij belang. Tjub. Geef maar veilig spoor.